Rekening via de asn app en krijg de eerste zes maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl hey. Nu in drie nieuwe smaakomies. Hey. Ja! Lotto heeft een vaak spannende jackpot in Nederland. En hij is afgelopen zaterdag weer gevallen. Opstaan en weer vallen. Heerlijk. Ben jij de volgende winnaar? Speel nu mee. Lotto, een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+. Plus.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 Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenval Tijdprijs. Ontdek meer op vattenval.nl slash radio. Haal jij Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekkerst. Deze? Deze niet. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Oh, toch. Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> test hem zelf. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur. Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Een gevangene die een straf uitzit van 30 jaar... sleept de staat voor de rechter. Het is een man die drie jaar geleden in Zwijndrecht... twee mensen neerschoot. Zijn ex en haar moeder, die daarbij om het leven kwam. De moordenaar is het niet eens met het strenge regime in de gevangenis... en wil meer beweegruimte. In Amsterdam is een man opgepakt die jongeren ronselde om op bestelling aanslagen te plegen in Duitsland... Hij zou achter meerdere opdrachten zitten... en daarbij zeker vijf daders hebben aangestuurd... waarvan de jongste dertien was. Ook hij heeft er een paar naar een klus gereden. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. In Gelderland worden door vogelgriep... weer bijna 100.000 kippen afgemaakt. Dat moet voorkomen dat het virus zich verspreidt. Dit keer is het bij een bedrijf in Neden, in de buurt van Enschede. In de straal van ruim 10 kilometer... zijn nog ruim 20 andere pleinveebedrijven... die hebben een vervoersverbod gekregen. In Amsterdam is een campagne begonnen om meer toeristen naar hun musea te lokken. Op sociale media zijn de hele maand berichten te zien... over wat Amsterdam allemaal te bieden heeft. De wethouder zegt dat veel toeristen nu iets anders doen... maar ze wil dat ze bijvoorbeeld naar het Rijks- of naar het Filmmuseum gaan. Dan nu het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog, het is helder en vannacht koelt het af naar minimaal 1 graad. In het noorden is er dan kans op mist, maar morgenochtend is dat weg... Morgen is het een heel zonnige dag. Temperaturen dan van 15 tot 19 graden. Een kind in oorlog is geen ver van je bedshow. Daarom maakt Radio Veronica vanaf 11 maart voor War Child een weeklang uitzending vanuit bed. Vanuit bed? Ja, echt? Oké, okay, niet zomaar een bed. Een enorme M-Line boxspring midden op Utrecht Centraal. M-Line is daarmee ook onze partner in slaap en herstel. Ervaar het zelf en laat je adviseren door een slaapexpert van M-Line. Lenny Gravitz, Volbeert, Moby, Zizi Tap, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli... op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl. Nu bij Peter Bed, tot 5.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 Dit weekend bij Gamma, de laagste prijsgarantie op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door postcode loterij Miljoenenjacht. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Jaap Bringen. Dit is Veronica. wasn't much of a friend of mine Maar misschien herken je dit van vroeger. Hier was mijn zus dus echt enorm fan van. Van Culture Club. En ook van UB40 trouwens. En daarmee werden die twee ook echt de muziek van mijn jeugd. En daar werd ook echt de kiem gelegd voor mijn latere muzikale smaak. Wel leuk hè? Culture Club. Church of the Poison Mind was het. En dan zie ik dat we daar 83 konden denken. Oh mijn hemel, wat lang geleden. A Crying draaide ik ook van Aerosmith. Overigens nieuws over uh, Culture Club, had je dat gehoord? Ik las dat vorige week, dat uh, Boy George, is, nou ja, Boy 64 is hij inmiddels... Uh, die gaat misschien wel meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat is echt waar. Hij heeft zich opgeworpen namelijk in de nationale selectie van... let op, San Marino, om daar mee te doen. Hij is er nog niet door, want ze zijn daar nog bezig... met een soort, uh, nou ja, soort mini-songfestival. En de winnaar daarvan wordt dan uiteindelijk dus uh, uitgezonden... naar waar is het? Wenen volgens mij in mei voor uh, het songfestival. Misschien dus wel met Boy George. Laten we dan met z'n allen toch... Ja, we doen zelf niet mee. Dan zijn we met z'n allen voor San Marino, toch? Jaap Brienen. Het is een ja, even geen Nick vanavond, maar dan was je opgevallen. Nick is nog steeds ziek. Arme jongen ligt nok uit op de bank. En dus ben ik er. met Peter Frampton zometeen. En met de man van dit moment. Dat is hij toch wel, hè? Yes, you did. die 50 jaar uit elkaar liggen. Peter Frampton, Show Me The Way en Bruno Mars, I Just Might, 1976 en 2026. En toch is er een overeenkomst tussen die twee, want die Peter Frampton... die gebruikt een geluidje. Je moet even luisteren op dit. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Dit doet hij op dezelfde manier als hoe Bruno Mars dit deed. Hoor je de overeenkomst? Het is allebei het geluid van wat ze een talkbox noemen. Ik weet niet of je dat wel eens ooit eerder gezien of gehoord hebt... maar dan uh, combineer je eigenlijk als het ware het geluid van een instrument... met het geluid van je stem. En dat doe je dan, dat komt dan uiteindelijk uit je mond. Dus je moet het geluid van het instrument in je mond zien te krijgen... en dan ga je daarmee zingen door een microfoon... dan hoor je ze beide door elkaar. Maar hoe krijg je dat geluid dan in je mond met een tuinslang. Dat is echt waar. Daar wordt dan dat geluid doorheen geblazen... dan zit dat geluid komt dus in je mond. Het komt dus via je mond ook weer naar buiten... en wordt opgevangen in de microfoon. En zo klinkt het door elkaar. En dan krijg je dus dat talkbox-effect... dat Peter Frampton gebruikte bij zijn gitaar. En Bruno Mars ook gebruikte bij 24 Carrot Magic. Eén nadeel. Want zo'n tuinslang is natuurlijk hartstikke smerig. Dat moet je wel goed schoonhouden. Net als je tandenborstelt. Want ja, voor je het weet... ben je ziek. En er zijn zoveel mensen nu ziek, hè? Niek uitgeschakeld, Gijs trouwens ook nog steeds uitgeschakeld. Maar goed, bij Veronica bellen ze mij dan toch een beetje de Designated Survivor. Cocker, Unchained My Heart en uh, Destiny Child Survivor. En uh, de Talkbox houdt de mensen nog bezig hoor. In de Talkbox zie ik. Ik krijg uh, de suggestie bijvoorbeeld Bon Jovi, gemaakt in de Talkbox ook. Joe Walsh ook zie ik. Hoe hebben ze het ooit ontdekt? Schrijf daar net. Ja, kun je, je inderdaad afvragen. En de tip van de dag is van Sander Lovink. Hou je mond dus bij de speaker van je telefoon en speel een liedje af. Dan heb je hetzelfde effect als met de Talkbox. Succes!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 1 minuut over half 10. Het weer bij Radio Veronica. Door weer online vanavond. En vannacht blijft het droog. Nauwelijks wolken. Vannacht koelt het af naar 1 tot 4 graden. Vooral in het noordoosten is het koud. Uh, en in het noorden kan mist ontstaan vannacht. Even uitkijken. Morgenochtend lost die mist al snel op. Dan is het de hele dag weer lekker zonnig. Matige zuidoostenwind. En de temperatuur van noord naar zuid 15 tot lokaal 19 graden. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ek. Top Iedere werkdag vanaf zet. En nu, Jaap Brienig, met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. My child arrived just the other day, came to the world. WALA Day. I said thanks for the ball that come on, let's play. You did teach me to throw. I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, I'm so okay at it. You walked away in a smile, you said, You know, I'm gonna, gonna be. Dat weet ik eigenlijk niet eens, maar... Nou, ja, wordt gemak maar vanuit dat het een um is. Die uh, Koenks, die DJ-producer die uh, de remix maakte van This Girl. Maar eigenlijk is het natuurlijk een liedje van een beentje. En dit, wat je nu hoort op de achtergrond, is de instrumentale versie daarvan van het originele liedje. Dus ik denk, laat ik toch even lans breken voor de band die heet... en alleen de naam al is legendarisch, Cooking on Three Burners. Zij maakte ooit uh, nou ja, het originele liedje van uh, This Girl. De remix daarvan werd een hele grote hit, die hoorde je. Bij Radio Veronica, Cats in the Cradle, draaide ik ook nog van... Ugly Kid Joe, op deze woensdagavond. Bij Radio Veronica, heb je de late dienst vandaag, of? Ben je nog onderweg of ben je lekker thuis een beetje aan het rommelen? Puzzeltje aan het leggen en zoiets. Nou, wij hebben de beste muziek alle tijden voor je. Zometeen de Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. En dit is Prince and the Revolution. I would die for you. Like it. Inmiddels vraag ik me af of ik hier wel veilig ben. En hier is dan in de studio van Radio Veronica, waar de een na de ander omvalt. Maar ja, in principe ben ik nog steeds veilig. Jij ook, hè? Hier ben je veilig. Dit is jouw haven. Want hier draaien ze bluff. En hier bij Radio Veronica, daar draaien ze ook de Weather Girls. Laten we eens even netjes gedag zeggen. Ha, ha, ha. We your Weather Girls. Ha, ha. And have we got news for you? you Dat dit een liedje was dat uh, zowel Donna Summer als Diana Ross als ook Barbara Streisand die beluisterden. Die zeiden: Nou ja, nee, dit wordt niks. Dit, uh, dit gaan we niet doen. Dat gaan we niet opnemen. Zo ging het uiteindelijk naar de Weather Girls en die hadden er een monster-hit mee. It's Raining Man was het. Ik denk dat ik hem morgen weer ben, maar ik denk dat niet morgen nog steeds ziek is. Wat denk jij? Ik wens je in ieder geval een mooie avond. De pretenders nu. Don't get me.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 Marshalls, een nieuwe serie op Sky Showtime. I'm to find a new beginning. Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, neem mijn Marshalls. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshalls, een Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime. De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De Krokante Brok van Karel Krok. Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin biedt multivitamine met vitamine C... om jouw energie op pijl te houden en je weerstand te ondersteunen. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.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 Welkom in een wereld waarin elke vrouw haar eigen regels van beauty bepaalt. Douglas, welcome to Beautiful. Take what's yours on Women's Day. Shop nu met 20% korting vanaf 25 euro... Op